Pas geleden schonk justitie al een schip waar kook mee was gesmokkeld aan de Rotterdamse zeevaartschool. Het aantal HIV-besmettingen neemt weer flink toe in delen van Oost-Europa, Azië en Afrika. Dat zegt het AIDS-fonds Zoë Aids Nederland. Veel mensen hebben daardoor armoede geen toegang tot zorg en medicijnen. Ook is het een probleem dat westerse landen de laatste jaren minder geld uittrekken voor de bestrijding van AIDS. Turkije komt met een plan van aanpak om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Volgens president Erdogan is het onacceptabel en moeten er strenge straffen komen. Ook wil hij af van het kindhuwelijk en gedwongen huwelijken. In Turkije zijn de afgelopen zeven jaar bijna 2000 vrouwen om het leven gekomen door geweld, blijkt uit onderzoek. Frankrijk heeft de Davis Cup gewonnen. In Liel werd België in de beslissende vijfde wedstrijd verslagen.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris Jonbakker van de ANWB. Er staan geen.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 897. De componist Frans Schubert en de uitvoerende Anne-Sophie Moeter speelde viool. Daniel eh, Trifonov speelde piano. En Maximilian Honum speelde de cello. Nu verder met de symfonie nummer 1 in G mineur. En daaruit het eerste deel, het Allegro.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 Nou, als u dat weet dan, eh, als u die titel hoort, dan weet u natuurlijk dat het al om een stuk gaat van Betrich Smetana. Het wordt uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Tristan und Isolde, en uh, dat is van Richard Wagner. Van hem gaan we daaruit dat stuk draaien, De Prelude en Liebes Toad. Uh, al wederom uh, wordt het uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest... en ook wederom onder de, leid de bezielende leiding van meesterdirigent Bernard Heitink. En met eh, Tristan und Isolde door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink zijn we alweer gekomen aan het einde van deze aflevering van ZFM Klassiek. Volgende week zondag hopen we er weer te zijn en eh, dan gaan we ook eh, aandacht besteden aan een speciaal instrument eh, en dat levert dan oude muziek op, hele oude muziek. Eh, maar dat hoort u de volgende keer.